Kees Groot met het NOS-journaal. Het Syrische leger heeft in de stad Kouser in het westen van het land elf mensen doodgeschoten. Dat melden Syrische activisten. Volgens getuigen schoten de militairen op mensen die de stad probeerden te ontvluchten. Er zouden ook veel gewonden zijn gevallen. In Kouser, bij de grens met Libanon, wordt de laatste tijd veel gedemonstreerd tegen president Assad. Vanochtend was er ook een legeractie in Sarakeb, een stad in het noorden van Syrië, bij de grens met Turkije. Daar zijn volgens activisten zeker 100 mensen gearresteerd. Sinds de opstand half maart begon zijn er in Syrië zeker 1700 mensen door regeringstroepen gedood. De FIFA is een procedure begonnen tegen 16 bestuurders van de Caribische Voetbalbond. Volgens de FIFA zijn er sterke aanwijzingen dat tijdens een bijeenkomst van de Caribische Voetbalunie in mei in Trinidad en Tobago de ethische codes zijn geschonden... FIFA-topbestuurder Hamam uit Qatar zou op die bijeenkomst geprobeerd hebben om stemmen te kopen voor zijn campagne om de nieuwe chef van de Wereldvoetbalbond te worden. Hij zou de Caribische leden 40.000 dollar hebben geboden. Een bestuurder uit Guyana heeft al een voorlopige schorsing gekregen. De 16 anderen worden binnenkort gehoord over de kwestie. In het zuidwesten van China zijn nog eens 22 nepwinkels van Apple ontdekt. Volgens het Chinese staatspersbureau staan ze in Kunming, de hoofdstad van de provincie Yunnan. Apple heeft ze beschuldigd van oneerlijke concurrentie en inbreuk op het merkenrecht. De winkels hebben opdracht gekregen om het logo van de Amerikaanse computerfirma te verwijderen. Of de producten in de valse Apple stores ook namaak zijn is niet duidelijk. Veel elektronica zaken in China verkopen echte Apple producten, maar doen dat zonder vergunning. Meestal gaat het om spullen die het land zijn binnengesmokkeld om de invoerbelasting te omzeilen. Deze maand bleek in de stad Kunming ook een nep IKEA winkel te staan. Het weer vanavond en vannacht hier en daar regen. Morgen overdag bewolkt en enkele buien. Smiddags mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. zomerhit. ZOMERHITS. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Alternative FM. Well you walk around the town all day, whenever you're not with me All your grass is green till all the girls say it's not pretty All this work has made you tired, you think you can do it The twisted words from all the boys and girls have made you quit All your youngest clients have already started smoking They say the harshest things and then say that they're only joking Little wasted angel with your head beneath the sand Gave up on putting beauty in these people's open hands Little wasted angel says that everything's too much Now my little wasted angel's had enough You sit on many benches smoking Drowning in your pity There are too many nasty souls That live around this city You can't be like them though It's your place to try and stop it Like someone spilled their drink again And now you gotta mop it All the kids you work with Have all just discovered drinking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 little wasted angels had enough can't get back to heaven now your conscience is not clean you're stuck with all of us but now you're on a different team, but uh, may you like it better here it makes you feel alive and when the people hurt you yeah you love to sit and cry, wasted little angels And gave up on putting beauty in these people's open hands Wasted little angel says that everything's too much Now my little wasted angel's had enough Now my little wasted angel's had enough ja, dat was een heavyweight ja. van Cosmo Jarvis. Hoe ben je daar nou weer aangekomen? Dat was niet heavyweight van Cosmo Jarvis. Dat was uh, wasted angels van Cosmo Jarvis. En daarvoor hadden wij uh, infected mushrooms met heavyweight. Oh ja. Wel goed houden hè? Ja, je hebt gelijk. Ja, ja. ja, je hebt gelijk. Moet ik je ik... nou gaan, corri gaan corrigeren? Nou, dat mag. Dus, uh... Ik bedoel, ik vind het helemaal niet erg hoor als, je dat, uh, als je dat doet. Ha. Daar word ik alleen maar wijzer van. Dus dat maakt, uh, maakt op zich niet zo vlijp. Maar uh, omdat we straks om half tien... Uh, een iemand van Ethereal in de uitzending heb, is er nu iemand bezig die uh, ontzettend veel verstand heeft van uh, hardere muziekstijl. Van harde muziekstijl. Gaat toch lekker niet zeggen wie het is, maar het uh, is dus voor, uh, voor uh, Mystery Ghost. Nou, ik zeg lekker gewoon niks. Oh. Dat houden we lekker gewoon in het midden. Dus uh, <laughs> lijkt me gewoon heel verstandig. Het is... Uh, ja, dat kan ook niet hè. Zo'n singer-songwriter die nou een beetje heavy metal muziek gaat samenstellen. Ja, maar goed. Uh, ja. Dat is natuurlijk een beetje een beetje sandraal oh, of ja. dat wij het niet kunnen. Uh, nou goed, maar oh. niet uit, maar ze heeft er wel verstand van. Dus uh, wat dat er gaat denk ik, uh, ik bedoel, als jij uh, festivals afwerkt uh, met, uh, met alleen maar van, uh, van, dit, uh, van dit soort uh, muziek, ik zou bijna zeggen Harry, maar <laughs> ik, uh, ik weet dat wij hier onze vriend uh, Metal Hoekstra altijd daarvoor hadden, maar goed uh, die is weg en dan moeten, we dus, dan moeten we dus op een gegeven moment een beetje creatief uh, gaan zijn. Ja, Metal Hoekstra maar, oh ja, maakt niet uit. Uh, wat gaan we dan uh, nu uh, eruit laten rollen uit de toverdoos? Ja, dan, dan, moet de, dan moet de dame in kwestie hem nu wel even aanslingeren en ja, wat zie ik zo? Ik zie Alice in Chains klaarstaan. Ja, dan, je moet even op dat play-knopje drukken. Een beetje, dat maakt niet uit wat, wat het is. Uh, player 1 of Player 2. Maar goed, het, het, het werkt al. Ja, ken je oh, het al? Ja, volgens mij wel. Dat is, uh, Rooster heet het nummer. Dus ja. Uitgezocht door de mystery guest van vanavond. Nou, uh, ik, ga, ik ga het niet verklappen vanavond. Dus <laughs> ik, laat lekker, ik laat het lekker in het midden. Net voorbij. De aardige buurman. Want dat ja. was de aardige niet, buurman. Niet de minder aardig. Nee, want de minder aardige buurman zit aan de andere kant. Hij heeft toen niet gereageerd toen John Doe's Revenge hier uh, gewoon met een complete set hier, hier stond. Toen de was hij hier denk ik uh, niet, anders hadden we uh, echt uh, wel wat geworden. Hij zijn op een, een van de verregende eilanden uh, terechtgekomen, denk ik. Want hij wel gewoon nog met de deur open gespeeld. Dus ja, wat wil je nou? Uh, en de, de deur van de studio moest er, moest er zelfs nog uit, anders konden we Henning uh, niet uh, kwijt. Dus, Precies. Uh, dat, is, dat, was, <laughs> dat is heel erg uh, vet en leuk. Maar uh, wat hebben we uh, hiervoor gehad? Alice in Chains hebben we hier uh, gehad met uh, dat. Uh, dat, uh, dat, uh, dat of mijn boekje erbij. Ah, het groene boekje. Uh, ja, dat is Alice Change met uh, Rooster. En daarachter, dat hebben we net gedraaid. En wat we nu krijgen, ja, ik, het is een onuitsprekende naam. Puritania is de titel, maar ik ben even de, uh, de naam van de, van de band kwijt. Uh, het schijnt. Het, het, het, het, het is een, een naam van een band met een D, heb ik me uh, laten vertellen. Ook oh, Simon staat hier. Ja, dankjewel. Dimu, Dimu Borgir staat hier. Kijk, kijk, nee, dat, kijk, dat, kijk. Dat is ook niet veel beter uitspreekbaar. Nee, kom ik maar, goed, maar goed, het, uh, dat, dat werkt wel. Uh, en wat we gaan draaien is uh, Puritania. En waar hebben we dat uh, gezien? Ergens? Uh, hebben we dat ergens uh, gezien bij een of ander metal festival of niet? In Duitsland ergens. Nou ja, goed. Maakt niet uit. Uh, hier zijn ze en het is, uh, nou ik zou zeggen Speakers op 10. We'll yeah. Puritanium was dat met, uh, oh, crap. of tenminste Puritanium was de titel en Dimu Borgir was uh, de uitvoerende band, wat, uh, wat dat er gaat. Oh, we trekken altijd oh. tussen een halve tafel <gurgh> uit elkaar, maar goed. Ja, en Ja, uh, die, die tafel blijft uh, wel staan. Oh, uh, wat ook, uh, ik, zie, ik zie hier iets staan, oh, dat is geweldig. Uh, Ramstein Vrienden komt eraan, uh, ja. uit, uitgezocht door onze Mystery Guest, de Mystery Guest die uh, af en toe nog uh, in wat uh, zalen uh, staat, maar goed. Uh, maakt niet uit. Uh, <laughs> yeah. uh, goed, uh, het, is, het is in ieder geval wel heel erg uh, leuk om uh, zo direct uh, nog even verder op die lijst uh, te kijken. Want er staat, uh, wat is het? Toxic Waltz van uh, Exodus. Uh, nee, Exodus. Ja, van Exodus. En Dead But Dreaming. Met man, man, design. man, waar laat je de cd van onze gasten toch? Nou, hij, hij moet ertussen zitten in ieder geval, ah. maar uh, dat, dat doen we zo. We gaan eerst uh, even vodka draaien van Corpiglani. Dat zal uh, Menno Hoestra zeker wel wow. heel erg uh, fijn uh, vinden. Ja, appio, uh, wat ben je free, aan het doen? Ja, FreePlayer, die, die stopt er ineens mee. Ja, het is, Windows, hè. Ja, het, is, het is echt heel geweldig. Maar goed, uh, dan hebben we altijd onze vriend Bill... die we nog uh, kunnen gebruiken. Uh, even zoeken, want we hebben natuurlijk nog iets, uh, iets, iets uh, klaarstaan... van Ramstein. Nou, uh, ja. dat willen we natuurlijk Waar, niet uh, Waarom gaat het daarop houden? fout? Daar gaat het nou net weer even goed mis mee. Maar goed... Uh, nee, het dat komt gewoon omdat jij drie plaatsen op de rij moet draaien. Nee, nee, nee. Ja, want, uh, drie plaatsen op rij kan echt het niet. Het moet gewoon werken, dus... Uh, uh, eh. Igewiel Wiel hadden we, hadden we hier uh, ergens... En, maar welke... Naar beneden, naar beneden! Oh, daar, daar! Daar, ah... Kijk. kijk, nou, dan doen we het gewoon zo. Een vlak, een vlak... Uh, gaat niet werken. Ja, nee, sorry. Dat is te mooi voor deze studio. Oh, kijk, nou weet ik ook waarom Freeplayer zegt... Doe het zelf maar! Nou, dan gaan we gewoon iets anders uh, van Ramstein... Nee, nee. Uh, nee dan, uh, dan doen we het uh, gewoon... Uh, hoppatee, kuppatee, poesie dan maar. Is niet anders, jongens, dus... Uh, boet maar! Boet maar! Als sein Mercedes-Benz und Autobahn alleine in das Ausland fahren. nog uh, dat uh, Menno Hoekstra die kwam hiermee en die zegt uh, nou, uh, als je dit op YouTube ziet, dan schieten de tranen echt in je ogen. Nou ja, dat ja, het was nog veel erger dat. Dan was toch dat, dat mooie filmclipje wat erbij zat? Ja, wat uh, uh, bij ons werk uh, bij de uh, Customer Support van die, afdeling. Van die zwarte, van die zwarte dingetjes uh, er bovenop uh, zitten. Maar ja, Ramza nou, heeft yo. dan wel een beetje de reputatie ook, heel gezegd. En we hebben zo'n mooie Customer Support afdeling. Dat is een vrij net afdeling. En op een gegeven moment natuurlijk dat linkje naar iemand. En die gaan ja, kijken. Okay. Je, je, en die je ziet... zie je dan zo om zich heen kijken. Zo van waar is de manager? <laughs> maar volgens mij uh, is die man nog in dienst bij, uh, bij dat bedrijf van jullie of niet? Wie? Nou, uh, die dat linkje heeft gestuurd en ook nog gekeken. Dat was ik. He? Oh, dat was jij. Oh, dat was jij. I, ja, we zijn oh, wel zit, wat gewend daar. Je, je zit er nog wel in ieder geval. Ja. We, gaan, uh, we gaan praten met uh, de drummer die... Uh, in ieder geval de Rob Agda wordt op zijn naam heeft weten, geschre uh, weten schrijven. En de grote prijs van Nederland bij de categorie Rock Alternative met de groep Ethereal. Elko van der Bier, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Hallo ah, daar. Ja, hallo weer. Hallo. Uh, het is altijd leuk als, uh, als we jullie even gewoon weer eens even wat vragen over wat jullie nou allemaal aan het uitspoken zijn. De bedoeling was dat we hier uh, een, uh, een afvaardiging in de studio zouden krijgen, maar dat is uh, helaas niet gelukt. Uh, dat, heeft, uh, dat heeft ook een reden, geloof ik, toch? Elko of niet? Eh, uh, nou ja, we hebben een leven allemaal, we hebben werk en zo. Dus uh, nee, <laughs> ja. dat ging echt op zo'n korte termijn niet, uh, niet lukken. So nee, okay. nee um, ik, ik had het ook begrijpen dat er uh, een van jullie leden uh, in dubbelfunctie uh, aan het uh, vervullen is. Die heeft een spagaat uh, als het goed is. Ja, constant eigenlijk. Ja, dat is Oeri uh, toch? Ja, nee, Oeri zien we helemaal niet meer in de komende tijd, denk ik. Nee. Nee, slauw. Uri zit uh, in, uh, in Textures tegenwoordig. Ja. Uh, die gaan uh, over een paar weken, vijf weken naar uh, Amerika. Zo? Dus... Uh... Dat is erg druk voor, voor hem. En ondertussen is hij ook met allerlei andere dingen bezig ja. ja, maar blijft hij ook uh, gewoon uh, de toetsenist van Ethereal? Of, uh, ja, dat dacht ik al. Nog dat... heb enige twijfel. Uiteindelijk wel. En wie gaat hem uh, vervangen eigenlijk? Uh, zijn naam is uh, Erik. Het is een, uh, een kwastgenoot van Boeri van, uh, van Story. Ja, heb ik hem... Uh, uh... Vol volgens mij heb ik hem ook gezien. Eh, bij tri Trip Trigger volgens mij. Of niet? Dat klopt inderdaad. Dat zie je wel. Dat is de band van uh, band Björn. Daar speelt hij ook. Ja, zie je. <laughs> ja, goed, Ik, ik heb er goed op zitten letten geloof ik. Dus, uh, ja. nice. en, uh, hij, hij gaat voor uh, Uri invallen in, uh, in september. En eigenlijk uh, voorlopig uh, voor alle dingen waar, uh, waar Uri zelf mee bezig is. Ja. Uh, dus we hebben met hem uh, gerepeteerd uh, voor de zomer. We gaan de komende twee weken nog uh, wat repetities met hem doen. Ja. En uh, dat gaat helemaal echt uh, te gek worden, want hij is ontzettend goed. Hij uh, past heel goed binnen de groep. Ja, en nou, we en, zijn uh, heel erg blij dat, uh, dat hij dit doet Ja, want, want het moet natuurlijk wel klikken ook, hè? Van, uh, van beide kanten. Dat, uh, dat, Uiteraard. Dat, ja. uh, goed, uh, Buren kwam er natuurlijk mee. Uh, met uh, met, uh, ja, met iets wat hij uh, in zijn andere band uh, aan het uitspoken is. Nou ja, dat, daar hebben jullie dan ook tanden, toch weer een beetje profijt van. Uh, ja. Waar ik ook heel Nieuwsgierig ben uh, geweest, want ik zag ook jullie naam ineens uh, op het affiche prijken van de Zwarte Cross in uh, Lichtenvoorde. En dat is ook ja. niet zomaar even een festival uh, wat jullie, uh, wat je daar mag staan lijkt mij. Nee, uh, dat klopt. Het verhaal daarachter is, uh, dan, dan moet ik toch weer de mensen van de Grote Prijs van Nederland gaan uh, bedanken. Dat kan ik eigenlijk niet genoeg doen. Hmm. Uh, die hebben ons afgelopen januari op uh, Eurosonic neergezet in Groningen. Ja. Daar uh, mochten wij een showcase geven. Uh, en, uh, daar was ook een aantal uh, ja, mensen uit de muziekwereld waren daar uitgenodigd om uh, naar de winnaars te komen kijken. Uh, en na het optreden kwam uh, een zekere meneer Tjerk uh, uh, naar ons toe. Mm -hmm. En die zei, goh, uh, toch optreden, doe mij maar een, uh, een cd'tje. Tjerk uh, werkt voor uh, Zwaardvis Music. Yeah. Dat is uh, een van de grootste uh, boekers voor hardmuziek in, uh, in Nederland. Uh, wij zijn met hem uh, verder gegaan en uh, sinds een, uh, een korte tijd ook officieel. Uh -huh. uh, werken wij eens exclusief met, uh, met hem samen wat, wat... Uh, En hij belde mij op een gegeven moment En hij zei, al, er is een band uitgevallen op Zwarte uh, Cross en ik kan jullie daar neerzetten als je wilt Nou, jullie ja zeggen natuurlijk nou, we moesten er wel even over nadenken dat hoor. Toch wel? Want, uh, ja, we hebben het druk, Dus uh, we wisten niet of er we wel tijd vond. Nee, natuurlijk. Hmm. Dat, uh, ja, dat was heel vet. Dat was ontzettend ja. leuk. Uh, dan de vraag uh, wie die menigene ook zich bezighoudt als het gaat om uh, metal uh, heads, uh, Om het maar zo te zeggen. Want ja, uh, ik heb begrepen, we, hebben, we doen het nog steeds met die EP hoor. Prima ding trouwens. Dat uh, <laughs> voorop uh, gesteld. We draaien er ook uh, regelmatig uh, wat van. Zeker als we in zo'n bui als vanavond zijn. En uh, dan hebben we toevallig nog iemand rondlopen die dan ook nog een beetje verstand heeft van harde muziek. Ja, dan wordt het helemaal een extra feestje. Uh, maar goed, uh, ik heb begrepen dat jullie bezig zijn met een album. Klopt dat? Ja, klopt. Eh. Uh... Hoe en wat, uh, ik kan, ja, het is nog heel veel onduidelijk natuurlijk, hè, of we het wel of niet op een label uit gaan brengen en wanneer dat dan gaat gebeuren. Mm het -hmm. uh, hangt van heel veel factoren af, maar we zijn heel druk aan het schrijven. Yeah. Uh, we zijn nu uh, demo's aan het maken, we hebben ook al iemand gevonden waarmee we die plaat gaan, uh, gaan maken. Yeah. Uh, uh, de planning is voorlopig dat we daar in uh, november echt uh, qua opnames aan, uh, aan gaan beginnen. Uh, oké. Okay. Nou, uh, in, in, in, in, wanneer zei je ook alweer precies, in december? Ja, november het zou ook december kunnen worden, maar we zijn nu, dus zoals je weet, hebben we die EP helemaal thuis gemaakt. Ja. Dus we zijn nu eigenlijk alle partijen al aan het opnemen. De ja. uh, drums gaan we uiteraard in, in de studio doen, nog een aantal andere zaken ook in verschillende studio's. Ja. Uh, we hopen dat dat zo snel mogelijk na de jaarwisseling klaar is. En Dat ja. er gemixt worden en gemasterd en geperst. En artwork en video's, noem allemaal maar op. Dus uh, hoe lang dat dan precies gaat duren, weet ik niet. Okay. Maar dit is een hele, een hele spannende periode. Dat is natuurlijk nu echt uh, je, je eerste echte album. Ja. het materiaal wat daarop komt uh, ja, moet gewoon echt heel goed zijn. Dus zijn heel druk aan het schrijven en opnemen nu. Ja, en als dat ding klaar is, dan komen jullie hem onder jullie armen uh, meenemen. En dan uh, ga je hem hier uh, eventjes uh, laten horen. Wat denk jij iedere minuut? GELACH ja, ja, Dat vind ik het, het van, hoor. Dat oude. Nou ja, goed. Uh, uh, we zullen de buren alvast even waarschuwen. Dat, uh, dat jullie eraan komen. Want uh, ja, ik bedoel. Uh, we, hebben, we hadden het er al stiekem over. van. Uh, we kunnen jullie hier ook laten spelen. Maar ik denk dat. Rent zo een zo gillende tent uit, joh. Ja, ik denk dat het niet zo wijs is. Uh, en aangezien jullie Hoop. toch niet in een akoestische setting kunnen spelen. <laughs> Laat maar zitten. Uh, nou ja, goed. Uh, dat is het album. Uh, ja. Even op uh, korte termijn. wat is jullie eerste optre optreden? Want dan. Uh, Oeh, even uit je hoofd. Ja, dat is een leuke, leuke overhoring. Is dit eigenlijk ja, ook? He? Dik, dik een We hebben nu wat festivals gedaan. Er komen nog een paar hele leuke dingen aan. We zijn op, uh, op Kultfest op 3 september. Dat is keerdaags. Uh. Ja, dat, dat is, spannend, is in de eerste show inderdaad. Dat, en dat wordt dus de eerste show ook met, uh, met Erik. Ja. Uh, de dag daarna spelen we in B2 in Den Bosch. Ja. Het uh, is ook nog leuk om te melden. We gaan alle halve finales van de grote prijzen van Nederland ja. uh, als ja, een soort special act uh, gaan we ook doen. Ja. Uh, dus dat is in Delft geloof ik, in de Speakers, in b 60 in Antwerpenveen en in de Gigant in Apeldoorn. Ja. Uh, uh, nou ja. Dat is uiteraard erg leuk en uiteraard ook de finales. We mogen nog in de Melkweg spelen, dus dat wordt helemaal te gek. Okay. Uh, mm, we spelen in de buurt nog een keer in de Hilversum op 9 september bij 3 dat yep. wordt erg leuk. En dan dus in, uh, in P6, de rest is allemaal uh, redelijk ver weg. Oké, okay, nou goed, uh, duidelijk verhaal. Dank je wel voor, uh, voor even je bijdrage voor dit moment. En je... uiteraard, als jij hier dan nou toch aan de telefoon hangt... ...ja, we kunnen het natuurlijk niet laten. Ik bedoel, dan moeten we ook iets uh, gaan draaien. Wat dacht ja, je wat van... Heb, wat heb ik al misgedraaid, ja, weet je dat dan? Nou, ik heb, we, hebben ze, we hebben ze eigenlijk allemaal wel uh, gedraaid. We kunnen het eigenlijk beter anders doen. Wat is jouw favoriete plaat ja, van de series? Nou, ah, Laten we dat... Laten we dat uh, van de EP. Oh, ja, ja, ja. ja, ja. Je is, oh, heb jij je, je de oude EP ook Nee, hè? Uh, nee, we hebben Lunacy. Vals. Dat, dat, ah, dat dat, die oude EP... Moet ik je ook nog een keer bezorgen? Dat is een ook leuke ding op. Oh, ja, nou, en, dat klinkt uh, interessant. Ik zeg, Sound of destruction, nummer 4. Sound of destruction, nummer 4. Oh, dat is de, de, de plek waar ook Roel van Roy op de, te horen is. De, ja, ja, ja, ja, ja, staat ja, ja. backing focus staat er over niet. Hoe weet jij dat? Het staat erop, het staat op het EP'tje, dus uh, dat er dat waar, een backing focals, fo ja. dus... Nee, dus ja. heb ik je dat verhaal wel verteld of niet? Nee, nou even dan, want dat vind ik dan wel even leuk om mee te nemen natuurlijk. Oh, ik dacht ik, dacht, ik doe een cliffhanger voor de volgende keer. <laughs> nee, zo snel kom je er niet vanaf. Nee, ja, nee, nee. We, we, we hebben de focals van, we hebben eigenlijk alles bij, uh, bij, bij Uri en Björn thuis opgenomen voor, uh, voor die EP. Ja. En we hadden op een gegeven moment het wilde idee om, uh, ja... ...de zogenaamde gang vocals uh, dan te gaan doen. Yeah. Dus dan hebben we de slaapkamer van de Uri overhoop gegooid... We hebben we allemaal kussens neergelegd... We zijn met z'n allen om een, uh, een microfoon heen uh, gaan staan... ...met één koptelefoon, want we hadden geen speakers. <lacht> uh, dus een beetje op de gok hebben we met z'n allen wat, uh, wat dingen geschreeuwd... ...en yeah. Uri heeft daar iets werkbaars van gemaakt. Dus uh, <lacht> uiteindelijk zijn er inderdaad nogal wat mensen te horen daarop... Uh, ...dat stukje inderdaad. Yeah. Uh, uh, het lijkt me heel grappig wat, uh, wat jullie daar allemaal in die slaapkamer hebben uitgevogeld. Uitgevo uh, dat wil ik verder niet weten. Uh, ik bedoel... Uh... Het duurt in één slaapkamer, ja. Nah, goed. Uh, uh -huh. mag... hey, Daniel was er nog niet eens bij. Daniel was er nog niet eens bij. Nou, uh, ja, maar die heeft een hoop gemist omdat hij een wereldreis wilde maken. Maar goed, dat moet hij zelf weten. Hé, <laughs> hey, ik, ik dank je wel voor je bijdrage. Laten we dat gewoon doen. De Sound ja. of Destruction van Ethereal. En dan komen we weer bijna bij het einde van deze, ja, deze metal uitzending. Uh, oh, al, metal op. tweede uur. Eerst ja, vraag het, nog het, nou ja, het, het, het, het metal uh, uurtje zit erop. Daar, uh, daar zijn wij één uh, mystery guest nou, uh, bijna, wel heel bijna. erg uh, dankbaar voor wat, uh, wat dat er gaat. Je had er echt uh, wat meer kaas van gegeten in, da, in dat opzicht. Dus daar, uh, daar zijn we blij mee. Eigenlijk kun je zeggen dat hij ook een beetje alternatief voor hem voor vanavond een beetje gered heeft. <laughs> kan ja, ik had het zo helemaal niet op kunnen noemen. Nee, ik, ik, ben, ik ben er helemaal niet in, in thuis in die, in die, in die zooi. Dus, dus ja, aan de andere kant, ja, zooi zeg ik dan ook nog. En dat Bedoel ik helemaal uh, niks uh, ten nadele van, uh, van wat er dat, wat dat gaat uh, de muziek hoor. Maar zo heb ik het dan in ieder geval. Uh, Exodus dus uh, met Toxic Walls. Dat, uh, dat is de volgende die klaar staat. Die gaan we dus nu gewoon uh, even fijn. Uh, op deze zender laten horen. Hier is nou, uh. Exodus dus. Met Toxic Bolt. Even lekker met gitaren bezig zijn tot een uur of tien. En ja. daarna gaan we gewoon vrolijk verder met een heel zachtjes om tien uur in slaapvies. Ja, dat is awesome. En noem maar op. Dit is de nacht. Dit is de nacht. Van CFM of wat dan ook. Het uh, was, uh, was zo'n hele leuk uurtje wat eventjes uh, in elkaar gezet uh, werd. Ooit gaan wij... De naam onthulp. Maar dat doen we vanavond nog niet. Nope. Nee. Dat, nope. uh, dat, uh, dat, uh, dat is nog iets van Marcus en mijn persoon. En voor de rest nou. uh, komt dat er dan wel uit. Hier is de laatste voor vanavond. Uh, Dead But Dreaming. En Design. dan zeggen wij... Uh, tot volgende week. Tot volgende week. Dag.